Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen bewolkt een enkele buien ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad heb je de meeste vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, want er is een ongeluk gebeurd. Het staat er zo goed als stil over 12 kilometer tussen de knooppunten Gouwen en Terbergseplein. Drie rijstroken zijn er dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam kan het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. En rij nu al op de A12, rij dan door tot aan Den Haag en kies daar dan de A13 naar Rotterdam. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van Murray uit de jaren 80 joh. De One Night in het Met het hele mooie lange begin aan die plaats. Geweldig. Het is even na drie uur. Welkom bij U2 van Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. En voordat we zo meteen gaan vertellen wat we in U2 allemaal doen, is weer over naar het voetbal. SV Zandvoort tegen DIVA. We verlieten hier met een 0-0 gelijkspel. Joop is daar verandering gekomen. Nee Rob, dat is nog steeds hetzelfde. Het is eigenlijk een duel dat zich hoofdzakelijk op het middenveld afspeelt. En de ene keer is DVVA dan voor Boy de en de andere keer is Sandvoort voor de keeper van, uh, van DVVA. Maar het echte gevaar is er nog niet geweest, dat zijn twee kanten niet. Nu mag Sandvoort de vrije trap nemen op de rand van 16 meter gebied, de meter die op 5-6, zeg maar vanaf de achterlijn. En uh, dat kan dan natuurlijk een gevaarlijke situatie blijven voor deze VA. En dat zou heel mooi zijn voor Zomer. Laten we eerlijk zijn. Even kijken wie dit gaat doen. Dus, zo te zien is dat Timo de reus die zich dus ermee gaat bemoeien met die vrije trop. Nou, het is wel een meter of 6, 7. Uit het meter gebied ook nog. Uh, even kijken. Dan gaat uh, uh, Timo de Reus met links. Gaat hij over rechts. En hij wordt weggekopt door een verdediger van uh, DVVA. Maar in de voeten van. Uh, Peter Koper. Een voorzet... Mooi voorzitter. Er kan Zandvoort niet bij komen. En daar wordt gefloten voor een overtreding. <laughs> ik denk dat uh, een Zandvoort verdediger. Een paar aanvallen. In de rug van. Uh, oh, ik heb een kribbel in mijn keel. In de rug van. Uh, een verdediger van DVVA zit. DVVA op de eigen helft nog. En dat zeg ik, het is, het is echt een dat op het middenveld wordt gespeeld. Nu komt nu een diepe bal. Uh, die wordt behoorlijk, uh, wordt behoorlijk diep gespeeld. En het, de, de aanvaller van deze via kan daarmee wegkomen. Maar Paul van der Hoort die krijgt die bal weg. Terug uh, weer bij via. Nog steeds op het middenveld gebeurt dit allemaal. Uh, nog steeds, deze Die speelt de bal breed. En die moeten wel, want Santos had gewoon goed in te delen. Dat is echt uh, man tegen man en uh, dat wordt uh, goed uitgevoerd door Santos. Weer terug op de halve van deze VRA. kan niet gespeeld worden omdat er geen beweging voor is bij deze En daar komt dan eindelijk die diepe bal. De dan is die kan zijn voet tegenaan zetten. En dan gaat die bal over de zijlijn, de hoogte van de middenlijn. En dan mag deze gaan gooien. Uh, voor Santos gezien aan de linkerkant van het veld. Uh, wacht even, want uh, nogmaals uh, er is geen beweging bij DVVA en die bal wordt helemaal teruggespeeld op eigen helft DVVA, uh, gaat bouwen probeert te bouwen, dat kan niet anders uh, want ze willen nog steeds bal balbezit. balbezit nu aan de rechterkant van het speld, nog steeds maar ook de eigen helft van DVVA kast de vies, probeert daar die bal te pakken te krijgen kan niet, wordt dan ook teruggespeeld naar de laatste verdediger van DVVA nog steeds in het balbezit deze jaar, maar ze komen niet verder. Want de zand wordt gewoon strak verdedigd. En dat doen ze helemaal goed. Nu een diepe bal. Goed gespeeld. En daar is Max Aardenwerk bij, probeert die bal te pakken te krijgen. Ze zijn te kijken, dus gaat, er wordt een diepe bal gegeven. En die Billictussen kan hem lekker wegspelen naar Kastenvries. Kastenvries richting, even kijken, uh, Max Aardenwerk. Aardenwerk naar. Uh, Kuil, eh, uh, Timo de Reus. Timo de Reus die gezwist heeft, die is nu over de rechterkant speelt. Uh, diepe bal, er zal wat erbij komen. Het oh, oh, oh, is een kans, de grootste kans van nu toe voor Boy Fischer. Hij komt alleen voor de keeper, maar hij plaatst de bal naar het doel. En dat betekent natuurlijk dat er nog steeds 0-0 staat. En dat we straks terug gaan komen voor het einde van deze instelling. Oké, okay, tot zover uh, Joffre, Straks uiteraard veel meer. En wat gaan we nog meer doen, uh, albert jan Uiteraard uh, luisteraars rond de klok van half vier. De evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, nou, houdt u pen en papier bij de hand. Want uh, er zijn weer genoeg evenementen waar wellicht uw interesse naar uitgaat. Dan kunt u dat gelijk even opschrijven. We gaan uh, wederom proberen Willem van Densen te bellen. Want die is onze aanwezig op het circuitpark Zandvoort. Bij de, de Dutch Power Pack uh, Festival. The Trophy of the June. Oh, the sorry, ja, klopt. Trophy of the Dunes. En uh, kijken of we daar contact mee kunnen krijgen, want ik ben toch wel erg benieuwd hoe het daar toe gaat. Voor de rest hebben we natuurlijk nog de Zandvoorts nieuws in het kort. En we gaan straks natuurlijk weer schakelen voor het einde van de tweede helft met uh, Joop van Nes. Bij SV Zandvoort en natuurlijk veel muziek. Oké, okay, hier zijn de Bobby Socks en it en and let rock and roll. Oké. Okay.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 Ja, en dat zijn de collega's van CfM die zeggen meteen ja, als je maar opzet tijdens het plaat, slimme schema is dit. En Jelle, nou inderdaad, heel goed. Een lekker plaatje zo voor de zaterdagmiddag bij CfM. We gaan weer over naar Jan Vres, want de eerste helft is inmiddels voorbij. We willen natuurlijk weten of er uh, nog wat gebeurd is aan het einde van de wedstrijd, Jamp. Nee, er is niks gebeurd, Ik had wel verwacht dat er wat bijgedeld zou gaan worden. Dat is niet gebeurd. Ja, er zijn ook echt helemaal geen bestuurders, voor dus de scheidsreden wel altijd afgesloten. Maar voor Zandvoort was het, uh, de eerste helft was absoluut niet moeilijk. Um, wel om te scoren, maar de dat dat probleem had natuurlijk ook B de DVVA. Want de stand is nog steeds 0-0. Uh, uh, ik heb een hele aantrekkelijke eerste helft gezien. Leuk, uh, veel spel op het middenveld. En dat maakte het natuurlijk heel aantrekkelijk. Want er worden getikt en dan af en toe proberen of een nieuwe bal te geven. En dat, uh, ja, dat is gewoon leuk om te zien. Uh, nogmaals, uh, niet moeilijk voor Zandvoort. Maar ze moeten toch in die tweede helft, ze willen ze drie punten hier in Zandvoort houden. Toch uit een ander vaatje gaan poppen. Proberen om wat meer snelheid te maken. En dat we diepere ballen kunnen geven op de snelle spitsen van Zandvoort. We zijn, straks bij, ja, we zijn straks bij je terug, Joop, voor de tweede helft van de wedstrijd SV Zandvoort tegen DVVA. Cool. Bruce Springsteen. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En we hebben contact met Circuit Park Zandvoort. We gaan over naar Willem van de eerste. Want dit weekend wordt ze daar de Trophy of the Junes verreden. Ja toch Willem? Ja, dat komt helemaal uh, Trophy of the Junes hier op uh, Circuit Park Zandvoort. Uh, trophy of the Junes. Uh, ...nationale klas aan de start. Op 1A dan, de Formule Port is niet aanwezig. Maar daar daartegenover staat dat er een mooi startveld is... ...van het NEC en het C. ...omule Renault-Trailiter... ...en daarna ook een afdeling van de Dutch Supercars... ...die actief zijn dit weekend op Ik Er zijn al: alle nationale klassen aanwezig op Stamport dit weekend. Een van de klassen die hoog aangeschreven is in Nederland... ...sport natuurlijk de Dutch GT-klassen... We hebben vanmiddag een eerste race gehad. Ja, eigenlijk uh, de leider in het kampioenschap. Die rijdt morgen pas zijn race. Uh, ja, die heeft vandaag uh, het meest gewonnen, zullen we dat maar zeggen. Uh, ja, hoe dat kan, uh, ga ik je uitleggen. De nummers 2 en 3 in dat uh, klassement om het kampioenschap. die reden wel vandaag. Veel uh, Bastiaans en uh, Ricardo van Eende. ja En uh, voor beide mannen is het uh, vanmiddag niet echt succesvol verlopen. Uh, Veel Bastiaans toch wel gekregen naar een. Uh, de tweede plaats uh, vanmorgen gepaliceerd mocht ook als tweede van start gaan, maar ja, het was iets gegretig uh, bij de eerste tas aan die ze tegenkwamen en eindigde uh, in het grint. die ga zo van de ene, nummer drie kampioenschap, dan die uh, ja, van de derde plaats verwekken uh, mocht. Vanmiddag, uh, ja, ook die, uh, daar ging het niet helemaal goed mee, uh, achter op het ja. Deze ging dan je langzamer. Uh, de tips, ging daarna wel weer de baan op. Maar ja, ja kans op uh, kansrijke positie met punten of zelfs podium uh, ook voor hem uh, kwijt. Ter uh, halve, dus voor de leider in het kampioenschap, Sunbrink. Uh, uh, ja, alle kans om morgen zelf wel te scoren en daarmee dan uh, verder uit te lopen in de stand op het kampioenschap. Iedereen race dan naar de einde gewonnen uh, vandaag. Ja, dat was Ferdinand uh, Kool actief in een uh, corvette, Chevrolet Corvette met een medewaartse uh, Christian Frankhout dit weekend ook weer actief in de wedstrijd twee eveneens in een uh, corvette en derde werd uiteindelijk uh, Max Braams ja, ook al in het Chevrolet uh, duidelijk uh, de dag van de Chevrolet uh, vandaag in de buitenlandbouw ongeveer snel is uh, Max Braams uh, rijdt in een Camaro en de andere twee uh, in de corvette Braams uh, ja van een zevende positie, moest ik. in de er wel even een van uh, kijken, zo'n 8-9 seconden. Maar uiteindelijk uh, vinden we weer uh, binnen een uh, seconde van het nummer en Een uh, hele goede race gereden van deze uh, jongeling. Ja, en uh, dat resulteerde uh, voor uh, Max Blaas op het podiumplaats. Ja, allemaal weer grote namen dus op het uh, podium bij de Dutch GT. Tijdens dit weekend op circuitpark Zandvoort. Ja, helemaal uh, juist. Ja. En het podium uh, ja, vandaag al eerder uh, ja, gebruikt. Uh, onder andere voor uh, de Mac race van uh, uh, Renault. Die zult daar ook nog een race gaan rijden. Maar vanmorgen waren zij de eerste aan het doen om een race te rijden. Morgen ja, het waren uh, die auto's die uh, toch wel redelijk wat uh, herrie uh, kunnen maken. Wel lekker hoor. Maar... Ja, dat was jouw lekker waarschijnlijk. Uh... Ja, dat klopt. Dat klopt. <laughs> dat heb je helemaal goed. Was je ook een keer vroeg wakker op de zaterdag? <laughs> ja, het was nodig hoor. Dus, uh... Ja, het ja, was nodig. Nou, nou, uh, daar hadden we ook een uh, winnaar uh, ja, met een mooie naam, uh, zullen we dat maar zeggen. George Hill uh, wist daar uh, de race te uh, winnen. George Hill, zoon uh, van Damon Hill en kleinzoon van uh, Crane Hill. Uh. Nou, mijn vader uh, ooit wereldkampioen geweest in Formule 1. Of George Hill dat uit gaat halen, ja, daar durf, durf ik wel op te verder uh, dat dat niet het geval gaat worden. Desondanks een uh, goed een en snel coureur die hier in de vervoer uh, Renault uh, de race uh, naar zich uh, toe trok. Uh, en op een tweede plaats een uh, ja, Nederlands kindje van Hammersburg in. Uh, Jeroen Slaghek uh, eindigt als tweede en op een derde plaats. Uh, het grote Engelse talent op dit uh, moment uh, Jake Dennis. Jake Dennis uh, die ook uh, de leider van uh, dit uh, NRC van uh, de Lorenzo Kampioenschap is. Oké okay, Willem, wat staat voor de rest uh, van deze dag allemaal nog op het programma? Nou, we zijn op dit ogenblik uh, bezig met de race in de, de Super uh, Verder. Na krijgen we dan race 2 van die uh, voetballen uh, Renault uh, race. En uh, we gaan nog uh, verder dan met de Dus Production Open. En uh, als sluitstuk uh, van deze zaterdag uh, de eerste race uh, van de Dritto races uh, voor de Suzuki Swift. Nou, spanning al onder is op circuitpark zo betekent dat wij straks uiteraard weer bij terug gaan komen. Dankjewel Willem voor dit moment. Okay, tot, zo. tot zo. En het gaat allemaal just fine op het circuit. En hier is Merry Dave Light. Makes me want to move. Makes me want to have fun. But it's something about this joint right here. This joint Zo voetse radio. Wat Zou ik daar nog weer. Ik reken nog goed. Mary Jane lights, Ja, hoe kan so. ik het vergeten? Even een half uur tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? En het zal vast en zeker wel weer een waslijst zijn. Dus houd pen en papier bij de, de hand. hand. <laughs> Albert Jan. <laughs> Oké, okay, luisteraars, daar gaan we dan. Uiteraard, ja, hij vertelt het al in het eerste uur, Willem Harder. Vanmiddag vanaf vijf uur de eerste voorronde van het, open, het derde Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Bij Talassa op het strand. Uh, en dat begint om vijf uur. U kunt nog deelnemen, dat kost u wel vijf uur. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om daarbij aanwezig te zijn. Vandaag, dus, de eerste voorronde van het derde Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Vanaf vijf uur in Talassa op het strand. Nou, we zijn het ook al, we hebben er al een paar keer verslag van gedaan, of tenminste één keer vandaag. Vandaag en morgen de Trophy of the Dunes op het circuitpark Zandvoort en de burgemeester van Alverstraat 108 voor diegenen die dat nog niet weet. Veel aandacht gaat het weekend uit naar het Dutch GT Championship, dat wederom mag rekenen op een sterk en gevarieerd startveld. Verder staan ook de openingsrace op het programma van de vernieuwde Formido Swift Cup, de Dutch Formula 4 Championship en het nieuwe Dutch Production Open. De zesde Dutch Powerpack serie is het Dutch Radical Championship, waarin wordt gestart. Met gelijkwaardige Radical Supercars Vandaag en morgen Trophy of the Dunes Op het circuitpark Zandvoort Dan gaan we naar de woensdag En dan hebben we het over 26 september Dan is het weer tijd voor filmclub Simon van Kolm Want Simon van Kolm presenteert Dit keer Footnote. En dat is uh, de film die begint dan om half acht In het Circus Zandvoort uit het Gasthuisplein Nummer 5, 7 uur 50 Inclusief koffie en thee voor aanvang van de film Woensdag half acht Filmclub Simon van Kolm presenteert Footnote. Dan gaan we alweer naar de vrijdag 28 september. Smartlappen en levensliederen zingen. Waar anders dan bij Café Koper op het Kerkplein de 6. En het begint allemaal weer om 9 uur. En het was toch weer hartstikke gezellig dat Smartlappen en levensliederen zingen. Elke keer weer in Café Koper. Heerlijk sfeervol. Tekstboeken zijn aanwezig. Dus u kunt uit een volle borst meezingen. Dan gaan we naar de zaterdag 29 september. Dan hebben we het over de Zandvoortse reddingsbrigade filmavond. En dat wordt gehouden in gebouwde krocht. Grote krocht 41. En dat begint om 8 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u genieten van mooie oude en nieuwe beelden van de Zandvoortse reddingsbrigade. Deze filmavond is bijzonder onderdeel van het 90-jarig jubileum van de reddingsbrigade. U ziet hoe de vrijwilligers in het beginjaar hun werk deden en komen nieuwe en oude bekenden en acties langs. Natuurlijk wordt ook het nieuwste materiaal getoond. Cor en Erik Breukting tekenen voor het script en de voice-over. Niemand minder dan onze enige echte eigen voorzitter Pieter Joustra. Wat een stem heeft die man ook. hè? Geweldig. Dan natuurlijk ook zaterdag 29 september het Stads- en Dorpsomroepersconcours om het kerk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 En traditiegetrouw uh, zullen de omroepers om 12 uur op het gemeentehuis worden ontvangen door de Zandvoortse burgemeester, uiteraard de heer Nick Meijer. Waarna het concours om half 2 begint. De prijsuitreiking staat gepland rond de klok van 4 uur. Bij slecht weer kan worden uitgeweken naar de Protestantse kerk, eveneens op het kerkplein. Dus zaterdag 29 september aanstaande stads- en Domroepers om concours op het kerkplein om 12 uur. Dan zaterdag 29 en zondag 29 september. Rot, dat is wat voor jou. Dit gaat over Oldies but Goldies. De State of Art Classic en National Oldtimer Old Festival. Het Park Zandvoort. Wederom. Een weekend vol legendarische bolides uit de GT's en Tourwagenseries. van de jaren 60, 70 en 80. welke de basis van de State of Art GP Classic vormt. Zondag wordt het evenement nog groter met het Nationaal Oldtimer Festival. met de meest bijzondere klassiekers bij elkaar verzameld op één locatie. Zaterdag 29 en zondag 30 september. State of Art GP GP ...op het circuitpark Zandvoort. En... En dan hebben we ook nog op die zaterdag 29 september... is er weer karaoke in het uh, actieve café Oomstee aan de Zeestraat 62. En het is vanaf 9 uur Heerlijke karaokeavond karaoke-avond café Oomstee... vanaf 9 uur zaterdag 29 september. Ik ben nog niet klaar hoor, ik ga gewoon door. Zondag 30 september hebben we een trouwbeurs aan zee. Strand Meijer aan zee, strandafgang De Fovage 16. Dat begint allemaal om half 12 en duurt tot half 6. Long Island Wedding and Planning en Strandrestaurant en Trouwlocatie Meijer aan zee... organiseren we de allereerste trouwbeurs aan zee... Op deze dag wordt een ware beleving gecreëerd voor aanstaande bruidsparen die hun huwelijk op het strand overwegen. Dus overweegt u hun huwelijk, ga dan zondag 30 september naar Trouwbeurs aan zee. En dan moeten ze zich vervoegen bij strand uh, Meijer aan zee, strandafhangende de vervaring 16 en dat begint allemaal om half 12. Dan hebben we natuurlijk, zoals gezegd, zondag 13, 30 september het Shanti en Zeeliederen festival. Dat begint allemaal om 11 uur. Shanties zijn vooral... De werkliederen die gezongen werden aan boord van de grote zeilschepen... met krachtige refrein werd door de bemanning uit volle borst meegezongen... waardoor het schip met volle kracht vooruit ging. Zeeliederen zijn levensliederen over het vissersleed en zeemansleiden. Zondag 30 september, Shanti en Zeeliederen Festival... in het centrum van Zandvoort vanaf 11 uur. U kunt ook nog tot 21 oktober, jawel, naar de tentoonstelling Beelden van Zand... in het Zandvoortsmuseum en Swalueestra nummer 1... De entree is 2,50 euro. Tevens kunt u daar ook nog terecht voor het Formule 1. Uh, uh... Museum, want daar staan ook nog uh, allerlei ap mooie apparatuur uit de tijd dat de Formule 1 nog het Zandvoort aan deed. En dan, en dat is ook even een tip, mocht u dat nog niet hebben gedaan, het is een echte aanrader. U kunt een bunkerwandeling maken met een gids door de Amsterdamse waterluidingduin. Dat is in principe op iedere donderdag. Maar meld u zich dan wel even aan bij het VVV Zandvoort. Het is een echt een aanrader om dat een keer mee te maken. Dan gaan we naar, uh, dan gaan we naar die trouwen, die hebben we ook al gehad die de racers hebben we ook al gehad. Dan gaan we naar 6 oktober, daar was ik alweer. De Korendag Zandvoort 2012. De 6e korendag Zandvoort wordt gehouden op 6 oktober 2012. Er waren zo'n 55 koren die zich aangemeld hebben voor deze dag. Helaas kunnen er maar 23 koren aan dit verstijn meedoen. 6 oktober Korendag Zandvoort 2012. En dan gaan we naar 7 oktober. En dan heb ik het over Culture at the Beach met Dolf Jansen en Kees van Cooten. Het is een uh, soort, uh, ja hoe moet je dat zeggen, Culture at the Beach. Op zondag 7 oktober vanaf 5 uur de bekende cabaretiers Dolf Jansen en schrijver Kees van Koten naar Zandvoort. Ze treden samen met stand-up comedian Martijn Koning op in de Strandpavillons Club Nautiek, Haven van Zandvoort, Voges, Strand en Take 5. Schrijf het vast in uw agenda, 7 oktober. Culture at the Beach. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan even op de website. www.cultureatthebeach.nl www.cultureatthebeach.nl tot zover. Zo, dat was weer een hele vol. Dat betekent, zo voort heeft het en jij beleefd het. <laughs> en ik krijg het. En je krijgt het <laughs> ook nog. komende tijd weer heel veel activiteiten. Wil je deze activiteiten nalezen? Dat kan ook op ZFM TV kanaal 40. Voor de mensen die digitaal kijken en kijk je analoog, dan ga je naar kanaal 45. En het mooie is, morgen de Trophy of the Junes vanaf 9 uur s ochtends... Ik maar live op televisie, dus mm. zet morgen je tv op CFM TV. ZFM Zandvoort TV, zo heet het officieel. Zo is net Vanaf 9 uur, rond de klok van 9 uur, een hele dag. Trophy of the Dunes, live in, bij u in de huiskamer op de buis. Eh, wil je alle activiteiten in Zandvoort nalezen? Dan kan het ook uiteraard via onze website. We het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl www I need is box Nee, vroeger en Friends, je op de Sanfordse Radio. En hey, you've got Friends, friend. En jouw vriend is CFM. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Niet alleen op de radio, maar ook op tv. En natuurlijk ook nog op internet. En wat gaat CFM allemaal nog meer doen, albert Ja, ja je, je zei het al. Uh, morgen natuurlijk, van rond de klok van uh, 9 uur. ...gaat ZFM Zandvoort TV, want zo heet het officieel... ...de hele dag de races, de Trophy of the Dunes uitzenden... ...zo rond de klok van 9 uur. Dus de hele dag live racegeweld bij u in de huiskamer als u dat wilt... CFM Zandvoort TV gaat dat regelen. Ja, en afgelopen woensdagavond hadden we de eerste uitzending van CFM Klassiek. Weer, klassiek is weer terug op de Zandvoortse radio. En wel één keer in de veertien dagen op de woensdagavond. Gepresenteerd door de klassieke kenner bij Uitstek. Onze enige echte eigen Jacques Jongmans. En afgelopen woensdag had hij al zulke prachtige mooie klassiek. Uh, meegenomen. Dus dat uh, belooft weer veel klassieke klanken op de woensdagavond. Eén keer in de veertien dagen. Want het andere, die andere woensdagavond presenteert hij samen met zijn broer een wat luchtiger programma. Maar uh, in ieder geval, CFM Klassiek is weer terug op de radio. Lekker en lekker lunchen natuurlijk. En we, we lunchen CfM. ook, ja. We lunchen nu ook uh, drie keer per week. Jazeker, op de maandag, woensdag en op de vrijdagmiddag van 12 tot 2. Ruud Jansen samen met Angela presenteert dan CFM Luncht. Een luchtig programma met gouden oude en moderne muziek. En uh, alle nieuwtjes. In en rondom Zandvoort. En ik mag u even voor aanstaande woensdag tussen 2 en vijf. Nee, 2 en 4. Dan hebben we natuurlijk de vinyljaren. En dan komen alleen maar vinylplaten aan de orde. En Ruud gaat, uh, die presenteert dat programma ook, die gaat uh, tijdens t, dat programma van de vinyljaren alleen maar live recordings uh, weergeven. En uh, dat belooft een hele spannende en leuke uitzending te worden met alleen maar live LP's. Dus de vinyljaren aanstaande woensdag tussen 2 en 4. Wauw, weer voldoende te beleven bij CFM 7. Vandaag per week, 24 uur per dag zijn we er. Met uiteraard heel veel muziek en informatie. En Carly zijn we natuurlijk. Uiteraard. Ja, hier you is Yourself Selveen. Zandvoort hoor je de muziek uit de jaren 80 van Carly Simon en Your so Pain. Voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag, SV Samfort tegen DVVA, gaan we weer over naar jouw S. daar op Duintjesveld. Goed, zo moet ik ja, het ja, zeggen. Inderdaad, uh, inderdaad Rob. Uh, en het is uh, gewoon spannend, want Zandvoort is uit een ander vrij te gaan poppen, laat ik het zo zeggen. En uh, is op dit moment gewoon een sterkere ploeg. En het wacht is eigenlijk alleen nog maar een doelpunt voor Zandvoort En met name op de rechterkant op kan stomen en uh, dan uh, Max aardig in kan schuiven, is het uh, bij DVVA uh, alle hens en dik uh, om die bal tegen te halen. Ook is Maurice Mol erin gekomen, Mol die de hele zomer in Portugal heeft uh, gewerkt, uh, die is weer terug. Die uh, is weer gaan trainen en die mag weer uh, de nietjes pakken van uh, Van de Hittingen, want Pieter Keur is uh, op dit moment uh, ergens in Frankrijk bezig en uh, die is dus niet hier aanwezig. Uh, Mol die net een hele mooie van zat Maar die werd uitstekend gestopt Door de keeper van ja. Echt een prachtige redding En uh, dat is natuurlijk verstandig. Erg Jongen, wat heb je En er gaat het koffer door Er gaat de versie uitgebrengen Ga draaien Koppel draaien Koppel draaien, Koppel, draaien. En nu een corner En dat gaat uh, weer hier, die grens zegt: er staat weer een keer te vloggen, dat is niet de eerste keer. Uh, gewone corner van Zandvoort. En die gaat genomen worden door Timo Dereus. We uh, daar aan de kant van de FFCA. Uh, Kijken hoe ernstig het is, moet er, uh, ja, daar moet de verzorging bij komen. Dus uh, laten we op dit moment maar even zitten. De verzorging is onderweg. Zandvoort uh, staat nog steeds 0-0. Maar is op dit moment uh, aan de betere kant. Oké, okay. Joop, zometeen uiteraard veel meer over deze voetbalwedstrijd. In de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag komen we uiteraard weer bij Jan terug. En in de derde uur ook onder meer het gedicht van de wijk, die dier van de Beek en nog veel meer. Dus gewoon blijf luisteren naar de Zandvoortse Radio. Dan hoor je het allemaal en natuurlijk hebben we ook nog lekkere muziek voor je. De laatste voor vier is Tafares. Hier is Don't Take Away the Music. I'll oh, take